Willems, leef slim. Ja, maar dat veranderen ga je nu univers springen waarschijnlijk. Maar bon, <laughs> dat moet ook gebeuren. Goedemorgen, dag Charlotte. Hey, goedemorgen Peter. Nou zeg je dag Kim, maar ja, die heeft nog altijd last van de keelontsteking, dus helemaal niet fijn. Nog even niet, maar het goede nieuws is, vandaag hoor je eindelijk wat dat cijfer 125 betekent. Ja. Goedemorgen, morgen. Jouw dag begint, goeiemorgen, morgen Met Peter en Kim ga je de dag in Met een laag op je gezicht hey. hey, hey. Ja, toch een minder goede nieuws, er zit weer regen in de lucht ja. toch een, een paar plekken waar het water echt niet meer gaan kunnen tegenhouden nee, En in Oost- en West-Vlaanderen is het de provinciaal rampenplan afgekondigd Dus dat zegt al velen Ik was vooral onder de indruk van mensen die zich dan klaarhouden om dan te evacueren ja. Je moet je dat voorstellen, heel je boel achterlaten en dan niet weten wanneer je terug kan. Het moet verschrikkelijk zijn. En wat neem je dan ook mee of wat laat je staan? Je moet gewoon vertrekken. Verschrikkelijk. Ja, wat, ja dat zou je meenemen. Ja. Ja, denk daar eens over na. Hopelijk moet het bij jou niet. Is het wel zo, deel zeker gerust je verhaal. Bij ons kan in de app van Radio 2. Wij zorgen voor courage, al is maar met muziek. Luister eens. Dat niet door. I'll be there for you when the rain to fall. Dat was niet de bedoeling. Goedemorgen. Er Goed. zijn al, ja, dat is een klein probleempje. Ja, klein, je zal er maar in staan, natuurlijk. Goedemorgen, dag, Mona. Goedemorgen. Ja, problemen al. Ja, je staat een kwartier in de file op de Antwerpse Ring naar Gent. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En je ja, had nog nieuws, dat mag je zo meteen vertellen. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je donderdag begint. Het is 16 november vandaag, de dag dat je hoort op Radio 2, dat het eindelijk duidelijk is wat het getal 125 betekent. Sommige mensen denken zelfs dat het te maken heeft met bepaalde ingrediënten. Oh, 125 ja. gram van iets. Ja. Ja, maar ja, bom, Ik vind het gek. Goed, ja, het zou kunnen. Je hebt het echt overal gezien op Radio 2. Ook op andere stations, op televisie. Misschien zelfs gewoon onderweg. Een grote 125 met een soort ja, ovale kleurenbogen. Ja, ja een piste. Ja, het zou, ja, een piste. Het zou zo bijvoorbeeld van de zesdaagse kunnen geweest zijn. Ja, ja die is al begonnen. Ja. Dus, uh... Dat is het niet. Nee. En 1 plus 2 plus 5 is ook niet 6. Nee, Zesdaagse. dat is acht. Nee. Acht, ook een oneindig getal. Nee. Uh, weer regen in de lucht. Goede moed als dat water in de buurt komt. Want het zou nog veel kunnen regenen, Charlotte. Ja, echt heel veel. Dus provinciale rampenplannen in Oost- en West-Vlaanderen. Is daar alle hens aan dek? Nu is het nog niet hard aan het regenen. Maar er wordt nog veel regen verwacht. Ja, vriendin van de show, Ilse Eekman zegt nog sterker voor alle mensen die last hebben van de watersnood. Veel groeten vanuit Gent. Vlugge beterschap voor onze Kim. Dankjewel. En dan Georgette. Georgette die luistert in Antwerpen. En die uh, had me ontmoet. In de Leopoldstraat in Antwerpen gisteren. Okay. Ik was daar met mijn moeder en mijn zoon voor een ja. tentoonstelling. Uh, ja, van, van de katten. Ja, dit gaat ver hoor. Vertel. De vrouw van Geert Hosten, ja. Veronique Put, die uh, schildert en tekent katten. Oh. En die heeft een tentoonstelling in, uh, in Antwerpen. En ze was me tegengekomen, maar ze was geen selfie durven vragen. Volgende keer aan Marjorie George, je gaat het zeker doen. Maar dan, ik ja, ben nu wel heel benieuwd. Mona van het verkeer. Ja, goedemorgen. Jij stuurt ons een berichtje. Weten jullie wie ik net onder politiebegeleiding vervoerd zag worden? Was nog impressionant. Ja. Vertel. Dus de waardrij, ik stond op het Chiltetroosplein om kwart voor zes in Brussel. En dan passeerden er drie um, ja, brommers met politie op. Stop, stop, stop. Niemand mocht de lichten nog volgen. Dus ik dacht, hein, wat gebeurt er hier nu? Hm? En dan volgende een hele grote... Oplegger, vrachtwagen, met dan een kamionet achter... en dan nog een politiewagen. Ja? Geen idee wat erop lag? De, geen idee, wat... Uh... De kerstboom van Jozef en Maria. De Oh, ja. oh it, stop, dat vond ik leuk. Oh. Ja. Heerlijk. Ja. Ja. Ja. Gisteren is die he? uit Lier... Over het dak getild. Ah, is en ja, straks. Nieuws. Ja, nogmaals, te vragen of ze hem gaan recht krijgen, natuurlijk. Ja, maar het was ook wel een probleem om hem daar weg te krijgen. Dus goed dat hij tot in Brussel geraakt is. Ja, ja. zelfs die, die oprit van Jozef en Maria is ah, kapot omdat ja, maar... die kraan verzakt was. Probleem oh. met de ondergrond, ook door de vochtigheid. Ah, Kijk, oké. Okay, uh, straks alles daarover in de show. Dankjewel, Mona. Fijne ochtend. Alsjeblieft. Ja, goed idee, maar. Uh, ja, door die. Verzakkingen en door de regen. Jongens, goedemorgen I Nuiwin-Kara. Mean Irene Cara. Oké, okay, een beetje een luguber vraagje voor jou. Hoe wil je begraven worden? Of gecremeerd? Of waar moet dat gebeuren? Um, straks al nieuws daarover. Ze hebben alles gelezen, alles gezien, alles gehoord. En op zaterdagochtend delen ze alles op Radio 2. Radio 2 Weekwatchers. Het leukste nieuwsoverzicht van de week... door Riebe van Gucht en zijn vrienden. Zaterdag zijn we er weer. Dan komt Lieve Blankaard langs als weekwatcher... en Sherin komt live optreden. Radio 2 Weekwatchers. Live van op de expo De Oudheid in Kleur... in het gallo romeins Museum in Tongeren. Zaterdag om 8 uur op Radio 2. Ervaar tijdens de slaap-DNA-dagen bij Live.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 Ontdek de ergonomische slaapsystemen van ErgoSleep tijdens onze slaap-DNA-dagen. Sleeplife. Voelbaar beter slapen. Mamme kus, vader. vader. Verstaat er iemand, Bompie, in het Engels? Yes, Bompy. Voor Black Friday. Gamma geeft stil 50% afslag op isolation, warf, floren en more. En Black Friday is pas de 24ste. I know, mother. They order the early by this year. En wat zei hem? Dat we dringend naar Gamma moeten. Christus! Gamma! Ontdek nu al de Black Deals bij Gamma met kortingen tot 50% op isolatie.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 zodat jij in een veiligere wereld kan leven. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst. Onze missie. En babykamer klaar? Klaar. Nachtlampje? Klaar. Babyfoon? Klaar. Fiberklaar? Fiber wat? Klaar? Kla Fiberklaar. -wa? Fiber de gratis upgrade met glasvezel tot in je woning. Geniet jij straks ook van bliksemsnel en stabiel internet? Doe nu de check op fiberklaar.be. Je thuis is pas echt klaar met Fiberklaar. Goedemorgen, morgen. Bon, heel veel nieuws natuurlijk op de voorpagina's van de kranten en online over het water. Maar er was nog iets, want er is nieuws over uh, jouw einde. Het klinkt een beetje griezelig, maar je gaat er sowieso ooit wel eens over nadenken. Nog maar één op de drie Belgen kiest dan uh, om ja, een begrafenisceremonie te krijgen in de kerk. Charlotte van het de, Nieuws, hoe zit dat? De nieuwe jaarrapport van de katholieke kerk is gepubliceerd. En als je de, de cijfers van vorig jaar vergelijkt met die van tien jaar daarvoor... ...dan daalt het aantal begrafenisceremonies in de kerk echt heel sterk. Ja. Eh, daar zijn verschillende redenen voor, al maar minder gelovigen. Maar ook sinds corona eh, zijn kleine ceremonies met enkel familie en vrienden populairder geworden. Omdat het toen verplicht was. Hè. Je mocht met maximum tien of soms maximum vijftien mensen eh, een uitvaart houden. En mensen zijn daar ja, zowat de charme, als je het zo kan noemen... Eh, van gaan inzien of de intimiteit uh, eigenlijk. Okay. Dus mensen willen het meer persoonlijk. Ook geen teksten uit de Bijbel dan, maar toespraken met persoonlijke verhalen, uh, foto's, filmpjes en dus geen uh, ja, religie erbij. Wat ik ook mooi vind tegenwoordig is... Uh ja, je wordt niet meer uitgenodigd naar een begrafenis, maar om het leven te vieren van de, de overleden persoon. Ja, en dan soms een receptie achteraf, hè, of, of ja, ja, klinken uh, het, op, op de overledenen. Ja, ja, dan ga je echt leven. op zoek naar die positieve dingen. Je mag gerouwen, je mag wenen, roepen en tieren, ja. maar en ook applaus en dat ja. soort dingen. Ik vind het prachtig. Ik heb eens een oproep gehad ook om, om heel kleurig naar een begrafenis te gaan. Allemaal ja. kleuren aan te doen, niet zwart, niet wit, niet somber. Goed, hè. Ja, dan... Dan hou je echt die herinnering van, uh, van die overleden persoon. Toch weer eens om over na te denken. Ja, God vergeten zal er ook niet veel goed aan gedaan hebben op dat vlak, natuurlijk. Goeiemorgen, morgen. Als je zit te ontbijten, um, of je weet nog niet wat klaarmaken vandaag, dit wordt een hele goede. We moeten even naar Limburg. Daar hebben ze Spiva. Ja, Spiva, bijzonder gerecht, Het is heel populair in midden-Limburg. Ja, Charlotte, wat eten ze dan als ze spiva eten? <laughs> ja, het is een bord met aan de ene kant spaghetti, dus dan ja. de spu, en dan. Spe, en dan dus is de Polonese saus. En aan de andere kant, vol -au Dus de vidé van de volovan. Dat vormt samen spiva. Spiva. Uh, en het is blijkbaar langer populair al in midden Limburg. Uh, maar volgens de krant, uh, het belang van Limburg, was dat van de menukaarten verdwenen. En is er nu toch weer een slimme bistro odeel uh, Die hebben gezegd, we gaan dat opnieuw op de kaart zetten en weer belangrijk maken. Het ziet er heel bijzonder uit als je naar de foto kijkt. Ze, een, ja, ze strooien er bloemetjes over, wat sla. Uh, het is, het is aan, aan, uh, aan twee kanten van het bord eigenlijk nog ja. opgedeeld. Maar wie, wanneer bedenken van ja, het moet lekker zijn om spaghetti bolognese en dan daarnaast de volle te eten? Geen idee. Misschien omdat je twee restjes in de koelkast hebt ja. staan en dan... Is dat net genoeg voor één maaltijd? Ja, want Doors het gaat een ontstaan? Maar onlangs de krompoes, combinatie ja. van croissant en een tompoes. Oké, okay, dat was er nog mee mee, maar dit vond ik, vond ik echt behoorlijk extreem gaan. Ja. Het zal vast ja. lekker zijn, hè. Oh, ik weet het niet. Maar zwaar. Tomaten en dan iets ja, romerige saus erbij, ik weet het niet. Het is veel. Maar bon, euh, ik toch maar even in de, in de groep gooien deze donkere, een ja, beetje koude dagen aan het worden. Welke gekke combinaties eet jij soms, zoals dit? hè? Dit gaat heel ver. Ja. Ik beeld me dan zo bijvoorbeeld, zeg maar iets, um, spinaziepuree met frietjes. Ja. ja dat, dat dat niveau, hè. Ja, dat is waar. Mijn dochter eet ook wel graag spaghetti met frieten. <lacht> ja, dus als we op restaurant gaan en zij bestelt een kinderspaghetti ja? en iemand anders aan tafel heeft frietjes... Dan gaan ja. ze met die frieten in de spaghetti spaghettisaus doppen. Ja. Goed, maar voor de rest, uh, voor de rest is alles oké okay met het meisje ja, ja, ja, ja, ja, ja, ze mag alles eten, dat ja. ze zeggen. Deel het gerust even, kan in onze app van Radio 2. goedemorgen Radio 2. Ach, oh, de beste combinatie is het Eurovisie Songfestival en Zweden, want die winnen altijd. Peter van der Veren. Radio 2. ik denk het te weten wat die 125 is, maar zijn ze wel juist? Het is exact half zeven zo meteen het nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte. Goedemorgen. Vandaag wordt er opnieuw veel regen verwacht en vooral in de provincies West- en Oost-Vlaanderen is er schrik voor overstromingen. Daar is ook het provinciaal rampenplan afgekondigd. En de Rode Duivels hebben hun vriendschappelijke oefenwedstrijd tegen Servië gewonnen met 1-0. Het doelpunt van Carrasco viel al in de tweede minuut. Zondag spelen de Rode Duivels tegen Azerbeidzjan. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Dennis Van den Buis, goedemorgen. De Antwerpse brandweer is met een team van 11 mensen aanwezig in de overstroomde westhoek. Het gaat om gespecialiseerde brandweerlieden die mensen op en over het water zullen evacueren. Dat team is opgericht na de overstromingen in Wallonië in de provincie Luik een tijdje geleden en is dus getraind op dit soort situaties, zegt Jasmin O. van de Antwerpse Brandweer. We hebben heel wat gespecialiseerd materiaal mee. Uh, de collega's die ter plaatse zijn, zijn ook opgeleid om zo'n moeilijke evacuaties uit te voeren. En uh, ja, we zijn wel fier dat we de collega's van Wisthoek daar een beetje kunnen helpen, want die hebben het al zeer druk gehad de afgelopen dagen. Dus uh, een beetje vers bloed om naar de collega's te ondersteunen, dat zal zeker wel welkom zijn. De douane kan vanaf deze week drugs uit de Antwerpse haven de dag zelf nog vernietigen. Dat meldt de Vlaamse regering. De douaniers hebben al een tijdje schrik om cocaïne in hun loodsen te bewaren. Drugsbendes plannen namelijk overvallen op die opslagplaatsen. Maar de douane krijgt nu een zogenoemde fast lane, zeg maar voorrang, bij de verbrandingsovens. In Zandhoven hebben dieven op amper 10 tien minuten tijd geprobeerd om drie kassas te stelen op drie verschillende plaatsen. En dat is nog nooit gezien, zegt de lokale politie. In een mum van tijd probeerde de bende zijn slag te slaan in de bibliotheek, een koffiehuis en een bloemenwinkel. De dieven ontzeneerden elke keer een ruzie om verwarring te zaaien, zegt Els Kusters van politiezone Zara. Op de drie locaties is telkens een koppel binnengewandeld. Telkens is de vrouw beginnen een te maken en is op die manier de personen afgeleid, terwijl dat de man weg glipte en probeerde richting de kassa te gaan of de portefeuille die er lag. In de twee handelszaken hebben de uitbaters het op tijd gemerkt en de personen kunnen buiten jagen, maar de bibliotheek is eigenlijk de effectieve diefstal pas later vastgesteld. Dankzij camerabeelden zijn vier verdachten geïdentificeerd ze staan gesijnd. De zeldzame boommarter is aan een ware opmars bezig in onze provincie. En dan voornamelijk in de regio Kalmthout-Kapelle-Braschaat. Dat meldt Natuurpunt. Begin dit jaar heeft de natuurorganisatie in de regio 10 nestkasten met camera's opgehangen. En die worden nu druk bezocht en bewoond. Boommarters zijn groter dan steenmarters en knagen ook niet aan autokabels. Het zijn nachtelijke dieren die jagen, zoals eekhoorns springend van tak tot tak in de boomkruinen. Nu, de leerlingen houtbewerking van middelbare school Gitok in Kalmthout hebben de de nestkasten gebouwd, zegt schepen Sandra Hoppenbrouwers. Dat is natuurlijk wel leuk, hè? langs de ene kant voor de mensen van Natuurpunt, maar ook langs de andere kant voor de leerlingen van Gitok. want als je iets maakt en je merkt nadien dat het ook iets nuttig is, dan is dat altijd wel leuk meegenomen om zoiets te vernemen. Hè? Het weer. We starten droog aan de dag met bewolking wel. In de namiddag komt er ook regen bij. Het wordt merkelijk frisser. We halen maximaal van 8 graden. Vannacht fris bij 4 graden. En meer nieuws uit je buurt ontdek je heel de dag in de app van VRT Nieuws. We lopen nog even droog, maar de files die beginnen al. Oh, goedemorgen, dag Mona. Goedemorgen. Inderdaad, op de E313 van Luik naar Antwerpen gaat het al moeilijk in de Ranst. De middenrijstrook is daar versperd en je verliest het drie kwartier vanaf Massenhoven. En vijftien minuten van op de E34 tussen Oelegem en Randst. Ook al een half uur bij op de Antwerpse ring naar Gent. Tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. En dan verlies je een kwartier op de binnenring rond Brussel. Tussen Strombeek en Machelen.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 De marimba, die heb ik al onder de knie. Maar er is nog zoveel dat ik wil uitproberen. Gelukkig is het op zondag 19 november de Kunstendag voor Kinderen. Dan zijn er over heel Vlaanderen en Brussel workshops en voorstellingen. Breakdansen, boetseren, acteren, striptekenen. Het kan allemaal. Ontdek het aanbod op kunstedagvoorkinderen.be en tot dan.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 Dit is und zeit Richtung moment. Dan het. het heeft allemaal te maken met spiva, een soort nieuwe Limburgs ding. Het is een bord uh, ja, met aan de ene kant spaghetti bolognese en aan de andere kant Vollevin. Dus de Vide. Ja wel dat Allee goed, ja. In de app nu. Er wordt heel veel gegeten op dit moment. En we hebben ook bijvoorbeeld Bavo, medewerker van de Show, die meestal onze telefoons opneemt. Bavo, goedemorgen. Wat was je aan het eten, Bavo? daarnet? hoort me niet. Ja. ja, dat is niet erg. Kan gebeuren. Zeg maar, dus die was uh, gewoon een cake met chocolade. Dat is nog een, een rustige combinatie. Dat is een combinaar. aanvaardbaar nog andere dingen binnen. Onder andere van Ronnie Dignève uit Ternat. Ronnie, goedemorgen. Goedemorgen, deze morgen. Ja, je hebt een Brusselse wafel geprobeerd met mozzarella, tomaten, sla en ei. Hallo, kroket. Ja, ja wij waren van het weekend, uh, weekend uitstappen in Brugge. En we hebben daar eens een, uh, met een gids een culinaire tocht gemaakt. En die heeft ons daar naartoe geleid. Mm -hmm. En ja, we zijn, we zijn voor uitdagingen, uitdagingen aangegaan. in de middag zijn we nog niet teruggegaan. En ja, ik had met ei, gaat met mozzarella met mozzarella, uh, er waren zes of zeven verschillende soorten. Oké. Okay. Ja, dat is en, een hartige wafel natuurlijk. Nou ja, dat is een... Maar dat kost het ook zowel met een Brusselse als met een Luikse wafel. Oh. <lacht> Zot een boel, zei dankjewel. Maar het was toch lekker, hè? Het was lekker, zeker weten, een verhaal vatbaar. We hebben nog eentje: Christel Flamma uit Geel. Goedemorgen, Christel. Ik Thijs. je Margentijse van Margen. <laughs> Maak als gek, Christel, wat heb jij allemaal gegeten al? Uh, tomaten met bruine suiker, met kinekensuikers. Oh. En waarom? Omdat, Dat is lekker, omdat een tomaat is gewoon een fruit. Dat is geen, geen groente. En als je dan bruine suiker, kan ik een suiker of doe, is dat super lekker. Een tomaat is een fruit, maar dat, uh, dat fruit. is altijd, altijd, <laughs> altijd zo'n discussie over. Zo. Ja, de nachtschade. Is het ja. deel van nachtschade uh, groenten, fruit? Ja. Ja, zoals aubergine. Ja. En wat heb je nog? Ja. Ja, als het maar lekker is natuurlijk. Maar een tomaat kan al zeer zoet zijn, dan nog eens zoet erbij. Ja, bon. Mm, het kan niet zoet genoeg staan. <laughs> Ik wist nog niet dat de ei als ooi werd uitgesproken daarin. Geel. Maar dat mag, hè. Mag je, Christel? Goed, zeg ja, ja. maar. De spiva, zou jij het doen? Nee. Ik of niet anders dat je niet hebben. Dat is er misschien wel los over, maar kijk. Zeg, maar, ah ja, juist. Nee, nee, ja. Zeg, weet jij wat die 125 betekent, Christel? Ja, ik denk dat dat met Clouseau te maken heeft. Je zal het horen over een uurtje ongeveer. Bon, er is nog belangrijk, belangrijk nieuws. Want vandaag kun jij zelf kaarten winnen voor dat festival dit weekend, The Night of the Proms in het Sportpaleis van Antwerpen. Met Bart Peters, Berre, Cluzo, Natalia, James Morrison, Anastasia en Toto... En daarom houden bij Radio 2 Toto Weekend. Wat zijn de drie beste songs van Toto? Deel die op radio2.be en win nog snel je kaart voor Night of the Proms volgend weekend. Met Toto. Doen hij. Dit kan er sowieso wel bij, waarschijnlijk. Moet dit altijd Afrika zijn? Stop Loving You. Dit is Toto. Love you. Ja, het zou een van de mogelijkheden kunnen zijn, natuurlijk. Hold the line, stop love you in Afrika zegt Emmy Bourguignon... ...zijn de drie beste van Toto. Deels in de app van Radio 2. Of doe het gewoon even uh, op radio2.be. Kun je kaart winnen voor uh, Night of the Proms volgend weekend... ...met onder andere Toto. Maar wat een bijzondere dag vanmorgen. Het is een showbizdag. Strafnieuws uit Medialand. Want VRT en NPO in Nederland, dat is de openbare omroep daar. Die gaan samenwerken, want Tom Waas gaat de volgende drie jaar programma's maken voor ons en ook voor NPO. De Vlaamse en de Nederlandse openbare omroepen die werken dan samen. Ze gaan fictie maken met Tom en andere programma's. Toch straf, hè? Ja, spannend wel. Ja, goed. gaat worden. Eindelijk herkenning. Nog meer herkenning voor Tom in het buitenland. Nu, um, ja, het probleem is, we mochten niet bellen. Kunnen we kunnen hem niet bellen, hij gaat het niet opnemen blijkbaar. We hebben net dus al een paar keer als een voicemail gebeld. Mm -hmm. Misschien na 7 uur ook nog even. Uh... Als er een Nederlander is die hem welkom wil heten, uh, deel het even in de app van Radio 2. Mm -hmm. kunnen we even bellen straks. En vandaag weet je dus wat die 125 betekent. Maar. Marco van de Regio heeft er ook iets mee te maken. Als je nu kijkt in de app van Radio 2, dan zie je ze staan met de 2. Dat is al een goed begin, maar er komt zo meteen nog een 1 en een 5 bij. Goedemorgen Margot. Hallo, goedemorgen. In welke regio uh, ga je vandaag staan of zitten of hangen? Ik ben in Regio Hasselt. In Regio Hasselt? <hums> misschien hmm. heeft dat iets te maken met die 125. Wel, het heeft er heel veel en heel weinig tegelijkertijd mee te maken. Maar ik ben onderweg naar iemand die, denk ik, ik ben het eigenlijk vrij zeker, compleet uit zijn of haar dak gaat gaan als zij of hij weet wat die 125 betekent. Ja, cryptische kapoenje, dat is, uh, dat, is, ja, dat is veel informatie en ook weinig. De 125, wat heeft het al dan niet met Hassel te maken? Dat weet je over een uurtje. Mm -hmm.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 Truly on lovers, me and the girl straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover. She said, Morgen. Peter van der verde The truth is bulletproof there's no fool in you. I don't dress the same. Me and Jew you say I was yesterday have gone on separate ways.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 I used to be Bart Hofman uit Hamer zou zeer graag eens naar Night of the Proms gaan. Een top 3 van Toto delen in Radio 2.me Klik daar rechtsonder op Toto en dan lukt dat. Renilde, Renilde, Renilde, Renilde, Renilde. Goedemorgen Renilde, Renilde. Goedemorgen, Peter, oh, Peter, Peter. Vriendin van de show het Hasselt, zeg maar. Renilde, Renilde, Renilde. Jij weet het, wat die 125 betekent. Vertel. Ja, ja. ja ik heb het toevallig onlangs gelezen, maar net vraagt uw collega ook waar heb je het gelezen. Ik, zou, ik ja. weet het niet, want ik heb het in de biedpauze, ik had het van alles gelezen. In de en nu dacht ik van, het is, het, ja. mag ik het zeggen? Ja, zeg maar, ja. Het Sint-Cecilia-koor in Hassel bestaat 125 jaar. Het Sint-Cecilia-koor Sint in Hassel bestaat 125 jaar voor het Sint-Cecilia-koor in Hassel. Hiip, hiip. Hoera! <tops> maar, um, nee, het is niet juist. Sorry. Het is niet juist, sorry. Is het niet juist? Nee, een heel de sorry. Over een uurtje? Voor uh, Dan weten de Hasselaren dat nu in verstandig ook hè? Ja. <tops>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 Get up! Heeft iets met een uh, seksmachine te maken. Die 125. Beetje wel. De manier ik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 ...die je die kan nemen om het water tegen te houden. En het verhaal achter de 125. Dag, tel voor twee, VNT, radio twee. Het nieuws van 7 uur krijg je vanmorgen van Charlotte Krul. Goedemorgen. De provincies Oost- en West-Vlaanderen houden zich klaar voor nog meer water de komende uren. En de Rode Duivels winnen hun oefen in land tegen Servië met 1-0. Vandaag wordt er opnieuw veel regen verwacht. Op verschillende plaatsen is er schrik voor overstromingen. In de provincies West- en Oost-Vlaanderen is het provinciaal rampenplan afgekondigd. Onder meer de West-Vlaamse gemeente Houthulst is getroffen door overstromingen. Er is de nacht doorgewerkt om extra wateroverlast te vermijden, zegt de burgemeester Jeroen van Dromme. Onze brandweerdiensten hebben samen met de technische dienst van de gemeente tot middernacht bezig geweest met we gaan weer rijden. Dus tot één uur zijn er zandzakjes bedeeld en de technische dienst heeft de nacht door op en af gereden naar Lombardzijde om zandzakjes te halen. De Antwerpse brandweer is met een team van elf in de overstroomde Westhoek. en Dat team is opgericht na de overstromingen in de provincie Luik en is dus getraind op dit soort situaties, zegt Jasmin O van de Antwerpse brandweer. Een gespecialiseerd team in oppervlaktereddingen. Dat wil ...dat die collega's gespecialiseerd zijn in het uitvoeren van evacuaties... ...en om mensen te helpen die ja, terechtkomen in het water... Op dit moment staat ons team stand-by bij de collega's van de Westhoek om mogelijk evacuaties uit te voeren. Ze hebben voorlopig nog geen inzet gedaan, maar wij blijven nog wel ter plaatse vandaag om ook in de loop van de dag mee te helpen waar het kan. Het nummer 1722 is tijdelijk geactiveerd voor storm- en waterschade, waarvoor hulp van de brandweer nodig is. En de overheid vraagt wel om het noodnummer 112 enkel te bellen voor levensbedreigende situaties. Het gerecht heeft het moeilijk om geld van drugscriminelen op te sporen door de privacyregels in ons land. Dat zegt de Antwerpse procureur Frankie de Keizer na de reportage van Pano op 1 gisteravond over de drugscriminaliteit in de Antwerpse haven. Zelfs onderzoeksrechters raken niet of moeilijk aan de gegevens van de belastingdiensten van verdachten in de georganiseerde misdaad, zegt de keizer. Als we zelfs al niet kunnen tolereren dat een onderzoeksrechter over alle mogelijke data zou kunnen beschikken, of daar allerlei initiatieven moet nemen om daar toch nog aan te geraken, ja, dan zet je inderdaad de strijd die we moeten voeren aan het bemoeilijken, denk ik. Dus een politieke keuze. Intussen komt er een fast lane om drugs te verbranden. Dat zegt Vlaams minister van Justitie en omgeving Demir. Vanaf eind deze week kan de douane de verbrandingsovens gebruiken voor drugsvangsten binnen de drie uur uur nadat ze het vragen. De douane had aangedrongen op zo'n snelle vernietiging van drugs na een gewelddadige overval in de Antwerpse haven. Er wordt ook getest of de cocaïne binnen de twee uur na de inbeslagname chemisch onbruikbaar kan gemaakt worden, waardoor het helemaal oninteressant geworden is voor criminelen. De Rode Duivels hebben in Leuven hun vriendschappelijke oefenwedstrijd tegen Servië gewonnen met 1-0. Het doelpunt van Carrasco viel al in de tweede minuut. Er speel ze veel jongeren mee en ze deden het goed, zegt verdediger Olivier de Man. Ik denk gewoon dat het een goede collectieve prestatie is waar we ons kunnen optrekken, zeker met de jongens waar we vandaag mee gespeeld hebben. De eerste keer waar we mee samen spelen, sommige jongens staan niet eens op een heel natuurlijke positie, maar het heeft allemaal echt goed uitgepakt en ik denk dat het tactisch oké okay zat. Zondag spelen de Rode Duivels tegen Azerbeidzjan met publiek in het Koning Boudewijn Stadion. Gisteren speelden ze in Leuven, omdat het Koning Boudewijn Stadion er slecht bij lag door de regen. Na de tweede nacht in de Gentse Zesdaagse rijden Lindsay de Velder en Robbe Gijs, de winnaars van vorig jaar, aan de leiding. Fabio van den Bos en Jules Hesters volgen in dezelfde ronde. De derde plaats is voorlopig voor de Nederlandse wereldkampioen Juri Havik en ook Jan-Willem van Schip. En in het basketbal heeft kampioen Oostende voor het eerst kunnen winnen in de Champions League. Het won thuis met 88-83 tegen het Duitse Oldenburg. En in de competitie tenslotte wont Kortrijk met 84-87 bij Bergen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In Kasterlee zien ze dat de hermeandering van de kleine neten werkt. Dat ze het opnieuw laten kronken van de rivier. Daardoor blijft hij binnen zijn oevers, ondanks de hevige regen en zijn er geen overstromingen meer. En in Zandhoven is de politie op zoek naar dieven die op 10 minuten tijd geprobeerd hebben om drie kassas te stelen op drie verschillende plekken. Ze staan We Krijgen een bewolkte maar droge ochtend een frisse 8 graden. En meer nieuws uit je buurt ontdek je in de app van VRT Nieuws. Opletten dus met de regen voorlopig nog. Uh, ja, er zijn al files. Oh, laten het ons een beetje zo houden. Vertel eens Mona. Ja, naar Antwerpen sta je inderdaad al lang in de file op de E313. Bijna één uur verlies je daar tussen Massenhoven en Randst. De weg is er wel vrijgemaakt. En dan een kwartier bij op de E34 tot in Randst, ook vanaf Oelichem. Je staat 20 minuten in de file op de A12 naar Bergen-op-Zoom. Tussen Antwerpen-Noord en Leugenberg. En dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Ook 20 minuten bij op de Antwerpsring naar Gent. Tussen Merksem en de Kennedy-tunnel. Richting Brussel 20 minuten aanschuiven tussen Aarschoven en Holsbeek en dan verlies je nog eens twintig minuten op de binnenring rond Brussel tussen Strombeek en Machelen. Gel denk dat hij het weet. Als 125 misschien de leeftijd van de oudste, nog levende medewerker van Radio 2. Zeg <lacht> hey, hey, hey. ja. 16 november vandaag. Je komt het straks te weten allemaal in de show. Ja, maar vooral het gaat weer regenen vandaag. Nu, toch even opletten. Wat moet je nu doen als je denkt dat het echt verkeerd gaat lopen... Charlotte, je hebt een paar dingen opgeleist. Vertel eens. We hebben het noodnummer 1722. Dat kan je altijd bellen, dan komt de brandweer bij je langs. Je kan ook een aanvraag indienen op 1722.be, dus de website daarvan. En daar kan je zandzakken aanvragen. Die komen ze dan brengen. Zo. Hopelijk gaat dat allemaal snel, maar er is dus een mogelijkheid. In West-Vlaanderen is er een speciaal noodnummer. En dat kun je vinden op vrtnieuws.be. Daar is een live blog over wateroverlast. En daar wordt eigenlijk constant van, zodra er actuele informatie is, dan wordt dat aangegeven. Gevuld, want West-Vlaanderen en ook Oost-Vlaanderen hebben allebei een, een afgekondigd provinciaal rampenplannen. Mm -hmm. Dus daar is het het ergst. Als de situatie levensbedreigend is, maar enkel dan alleen mag je bellen naar 112. Dus die dienst niet overbelasten met ja, kleinere dingen, om het zo te zeggen, want die mensen moeten andere dingen doen. Nu, stel dat je, ik, ben, uh, ik ben klaar om weg te gaan of er komt echt water heel dicht, wat moet je dan doen? Een waterdichte plaat voor je deur voorzien is een optie en dan dichtkleven met waterdichte silicon Wonen. Dus hopelijk al hè, voordat het water mm -hmm. hoog staat kun je al een beetje voorbereiden. Je kan ook een dam bouwen met zandzakjes die je zelf maakt of aanvraagt. Of die gebracht worden door de hulpdiensten. En natuurlijk binnen ook in je huis dan hè, zoveel mogelijk omhoog zetten. Dingen op tafel, op kasten. Um, geen losse voorwerpen in je huis laten liggen die kunnen gaan drijven. Ja. Uh, en als je moet evacueren, als je echt weg moet, zeker hoofdkranen van gas, water en elektriciteit dichtdraaien. En niet vergeten je huis op slot doen en hopen dat je natuurlijk ergens... Bij iemand terecht kan of ook via de hulpdiensten geholpen wordt. Check vrtenews.be voor alle goede informatie en de telefoonnummers die je nodig hebt. En vooral heel veel goede moed. Dat is nodig. We hebben ook nog strafmedia nieuws vandaag uit VRT-land en in Nederland. Tom Waas gaat de volgende drie jaar programma's maken voor ons. En ook voor de NPO. De Vlaamse en de Nederlandse openbare omroepen werken samen. Ze gaan fictie maken en ook andere programma's met Tom Strafnieuws. Nu, ik heb al zoveel naar die mensen gebeld intussen. Uh, naar zijn voicemail. Voor zijn verjaardag. Pak nooit op. Deze week ook nog, omdat hij een u had beloofd. En acteur Frank Lammers. pakt hij ook eerst niet op. Echt wel een vriend van de show. Nu, ik heb zijn telefoonnummer hier nog, uh, nog altijd liggen. En het leuke is, ik heb ook een Nederlander in de buurt. Altijd goed om hem welkom te heten. Dus uh, even bellen naar Tom. Misschien pakt hij op. En anders uh, laten we een boodschap achter. Hallo, ik spreek bij Tom Waas. Uh, als het een persoonlijk bericht is, spreek rust in. Gaat het over werk of andere zaken? Ja. Contacteer dan Sofie. Ah ja, Sofie, die moeten we even niet, uh, niet horen natuurlijk, maar... Ja. Dank u. Thomas, goeiedag. Peter van de Radio, hier van Radio 2 van uh, Leuk, leuk. Nederland, altijd goed. Maar we hadden ook nog een Nederlander die jou welkom wou heten. Uh, ja, Luc, uh, daar ga je. Hallo Tom, Luc hier uit Holland. Hartstikke leuk dat je naar Nederland komt. Je weet, we vinden jou een absoluut leuke tulpenbol. Alle vrouwen zouden zeker graag even aan je klompen zitten. Of je molen, mag ook. En niet vergeten, ook wij houden allemaal van kaassondue. Want ja, als we jou zien, dan smelten we sowieso allemaal helemaal. Tot snel, doei! Leuk! <middels>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 wel vergaan ook. Een Gert Goertz uit Oostende, die zegt als James Cook nummer 125 gedraagt, zal het waarschijnlijk te maken hebben met ja, een of andere holy beef of zo. Omdat er ook allemaal regenboogkleuren zijn. Oh, ja. ja. Het kan allemaal. Maar dat, dat is het niet. Dat is het niet. Bob, ik heb nog een goede tip voor jou, lieve mensen. Deze gekke, gekke wereld. Is er iets na de dood? Zo diep is het gegaan met Belle Perijs. Ik heb haar geïnterviewd voor Peter van der Veijre en de Zandloper. Een nieuwe podcast. En daar vertelde ze me het prachtig verhaal van uh, haar vier overleden grootouders. Want Belle is er zeker van dat er nog iets is na de dood. En dat zij haar nog altijd gidsen. Kijk en luister even mee. Ik heb ondertussen alle vier mijn grootouders uh, ja, moeten missen, afgegeven. Uh, ik denk dat er gewoon ook meer is na dit leven. Dat klinkt misschien heel, maar dat is misschien mijn uh, uitvlucht om te hopen en te, te denken dat ik die mensen nog ooit ga terugzien. Dat is mooi, hè? Ik, ik geloof dat niet, maar ik vind dat prachtig dat mensen daar zoveel hoop uit halen. Haar familiegevoel is ook indrukwekkend. En ze heeft nog veel meer verteld. Beluister de podcast op VRT Max. Je vindt daar ook die van Janik, Chris Lomme en Lucalo. En denk zelf even na. Wat zou jij anders doen in je leven?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 ...punto, punto. ...punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Dag Heidi van de Nabelen uit Merksem. Goeiemorgen. Ja Heidi, jij bent lid van de Poekoeks. Wat doen de Poekoeks? Uh, de Poekoeks, dat is uh, eigenlijk uh, een, uh, een jottes aan te binden. Wij zijn uh, VC2. En wij steunen eigenlijk lokale goede doelen. Mm -hmm. um, dat zijn mensen die, misschien door een ongeval of door een sociale situatie of whatever, uh, een beetje in de problemen zijn geraakt. Ja. En um, met de Poekoeks doen wij uh, onder andere bijvoorbeeld de toogwerking in het Sportpaleis, oh, uh, de, de okay. Lotto Arena. Uh, maar even goed, de en Werchter en zo. Ah, maar in het Sportpaleis? Oké. Okay. Ja. Zeg, maar Heidi, misschien belangrijker, zo meteen start de klok van Punto Punto. Ik stel jouw vragen. Eén letter krijg je, vul aan. En bij drie juiste antwoorden win je een exclusieve ook. Snel spelen en pas als je het niet weet. We beginnen vanmorgen met de D van Danny. Welke D is een kuur die je gebruikt om af te vallen? Wow. Welke E is een heilige beschermer, maar ook een populaire hit van Marco Schuitmaker? Pas. Welke F doe je wanneer je met een mes helemaal losgaat op een stuk verse vis? Fileren. Welke G is een ander woord voor een spirituele leider waar je naar opkijkt? God. Even overlopen. Een, we zochten een dieet, dat is een kuur die je gebruikt om af te vallen. Ja. De E, een heilige beschermer en een populaire hit van Marco Schuitmaker, is engelbewaarder. Ja. De F doe je natuurlijk fileren met een stukje verse vis. En een ander woord voor een spirituele leider waar je naar opkijkt Je zei God. Ja, het zou nog kunnen, maar het was eigenlijk goeroe. Bel sowieso te weinig spijtig, spijtig. Maar ik onthoud hij die sportpaleis. Neem dat even mee de volgende minuten. Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Wat wordt dat nu met die regen? Met dat weer? Dat hoor je zo van mevrouw Sabin Hagen door. Goedemorgen. Daar mag je toch trots op zijn, op onze Soul Sister blijft steengoed. Hè. 125? Minimax, Minimax, Minimax waterontharders. Zou het iets met het weer te maken hebben? Nee, voorlopig niet. Maar iedereen vraagt zich af: Sabine, komt die wateroverlast vandaag of houden we het toch een beetje, beetje minder nat? Wel ja, volgens de laatste berekeningen gaat er wel minder regen vallen dan gisteren op okay. 24 uur de tijd. Maar het gaat dus wel regenen, het is nu nog droog... Maar in de loop van de voormiddag ja, trekt die regen vanaf de Franse grens over het land. En eh, na de middag regent het vrijwel overal. De meeste regio's krijgen zo 5 tot 10 liter water per vierkante meter in Vlaanderen. West-Vlaanderen misschien tot 15 liter water per vierkante meter. De meeste regen is wel voor het zuiden van het land. Daar gaat het om 10 tot 25 liter water per vierkante meter. Mm -hmm. Naast de regen gaat de temperatuur ook minder hoog klimmen dan gisteren. Dus koeler met 5 tot 8 graden. Een zwakke wind uit het zuiden. Tegen het einde van de dag gaat hij iets aantrekken en kiezen voor het oost-noordoosten. En dan voor uh, vannacht uh, nog regen. En vooral ten zuiden van en Maas gaat het nog blijven regenen. Want in Vlaanderen wordt het al droger. Nu na middernacht komen er wel opnieuw wat buien van over zee. En aangezien de temperatuur in de Hoge Venen zakt richting 1 graad, kan die neerslag zelfs misschien een winters karakter krijgen. Een beetje smeltende sneeuw. Maar voor Vlaanderen, als er uh, een bui valt, is dat een regenbui. Minimaal tussen 4 en 7 graden. En dan morgen Eerst veel wolken, later op de dag komt de zon er af en toe door. Nog een paar buien bij temperaturen tot 9 of 10 graden. Zaterdag krijgen we dan een volgende regenzone over ons heen met redelijk veel wind. Zondag wisselvallig met een paar buien en toch nog altijd een goed voelbaar wind. En dan maandag en dinsdag blijft het eigenlijk wisselvallig met geregeld regen of buien. En we krijgen ook redelijk veel wind. Hou veertien Nieuws in de gaten. Dankjewel Sabine. Oké. 125. Je hebt het echt overal gezien. Op Radio 2, op andere stations, misschien zelfs gewoon onderweg. Een grote 125 met een ovale kleurenboog rond. Nog voor acht uur hoor je wie erachter achter zit en wat er achter zit. En die wie kun je nu al even horen. Luister even mee, want goedemorgen, meneer of mevrouw 125. Goedemorgen. Uh, bent u een man? Ja. Bent u uh, alleen? Nee. Oh, bent u jonger dan 125 jaar? Ja. Komt u straks even naar onze studio? Graag. En uh, bent u sexy als u danst? Zeer. Ja, wat is dat? Wat is dat? Wat zou het kunnen zijn? Ja. Wat spannend toch wel.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 Isabel de uit Poperingen heeft de smaak herkend daarnet. 125. op mm, op ook een nieuws uit je buurt het is 1.58 eerst Charlotte.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 Westhoek. Het zijn gespecialiseerde brandweerlieden die mensen op en over het water zullen evacueren. Het team is speciaal opgericht na de overstroming in de provincie Luik en ze zijn dus getraind op dit soort situaties, vertelt Jasmin O. van de Antwerpse brandweer. We hebben heel wat gespecialiseerd materiaal mee. De collega's die ter plaatse zijn, zijn ook opgeleid om zo'n moeilijke evacuaties uit te voeren. En ja, we zijn wel fier dat we de collega's van Westhoek daar een beetje kunnen helpen, want die hebben het al zeer druk gehad, de afgelopen dagen. Dus uh, een beetje vers bloed om naar de collega's te ondersteunen, dat zal zeker wel welkom zijn. Ja, en in deze natte periode zien ze in Kasterlee dan weer dat de hermeandering van de kleine neten werkt. Dat ze het opnieuw laten kronkelen van de rivier. Daardoor is er meer plek voor water in de rivierbedding en blijft de kleine neten op de meeste plaatsen binnen zijn oevers. Ondanks de hevige regen zijn er daardoor geen grote overstromingen meer in de velden in de buurt. En dat is goed nieuws, zegt burgemeester van Kasterlee, Wart bij RTV. Dus eigenlijk, denk ik, een grote een test en we moeten nu ook weer goed monitoren en kijken of er verbeteringen nodig zijn of dat er nog zaken verder afgewerkt moeten worden maar zoals ik nu zie blijft het water wel tussen die die winterdijken en uh, toch op de meeste plaatsen en staat het daar ook heel hoog dus die winterbedding die werkt wel op een bepaalde manier maar daar waar het nog beter kan moet dat ook uh, dan weer toegepast worden de douane kan vanaf deze week drugs uit de Antwerpse haven de dag zelf nog vernietigen. Dat meldt Vlaams-minister van omgeving Zoald Demir. De douaniers hadden al een tijdje schrik om die cocaïne in hun loodsen te bewaren, want drugbendes die planden overvallen op die opslagplaatsen. Nu krijgt de douane een zogenoemde fast lane, zeg maar voorrang, bij de verbrandingsovens. En er wordt ook bekeken of en hoe de douaniers zelf de drugs chemisch onklaar zouden kunnen maken. De zeldzame boommarter is aan een opmars bezig in onze provincie. Vooral in de regio kalmthout Capelle, Brasgaat. Dat meldt Natuurpunt. Begin dit jaar heeft de natuurorganisatie tien nestkasten met camera's opgehangen in en rond de gemeente Kalmthout En sindsdien is één nestkast bewoond en de helft al bezocht. Boommarters mag je niet verwarren met steenmarters. Ze zijn groter en ze klagen niet aan autokabels en ze jagen zoals eekhoorns springend van tak tot tak in de kruin van een boom. Die nestkasten zijn trouwens Gemaakt door de leerlingen van Gitok, de school met houtbewerking, middelbare school in Kalmthoud. En dat is fijn nieuws voor hen. Zegt Sandra Hoppenbrouwers, Schepen in Kalmtout. Dat is natuurlijk wel leuk. Hè, langs de ene kant voor de mensen van Natuur, maar ook langs de andere kant voor de leerlingen van Gitok. Want als je iets maakt en je merkt nadien dat het ook iets nuttig is, dan is dat altijd wel leuk meegenomen om zoiets te vernemen. Hè. We starten droog en bewolkt aan de dag bij 8 graden. Na de middag komt de regen. Meer nieuws uit je buurt lees je in de app van 14nieuws. De problemen op de weg donderdag, dus het kan wel druk zijn. Mona, vertel eens. Ja, druk vandaag op de A12. Van Antwerpen naar Bergen op zoom, tussen Antwerpen Noord en Leugenberg. verlies je een half uur en dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Dan naar Antwerpen een half uur bij vanaf Massenhoven en een kwartier vanaf Haastonk. Nog een half uur aanschuiven op de Antwerpstelling naar Gent. Tussen Antwerpen Noord en de Kennedy Tunnel. rijder rijden richting Brussel. Op de E40 in Afligham. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook Op de E19 naar Brussel 20 minuten bij vanaf. Zuid. Hetzelfde ook tussen Bekkevoort en Holsbeek. Dan nog 10 minuten vanaf Bertem en vanaf Jezus Eik. Op de binnenring rond Brussel een half uur traag rijden tussen Grootbijgarden en Machelen. En dan verlies je 20 minuten op de buitenring van Waterloo tot Groenendaal. Bon, de 125. Wat is het? Er komen bijzondere dingen binnen. Iemand die denkt, Ludo, ah, mysterie ontrafeld studio 100 verhuist naar nummer 125. Het is een goed idee, heeft er niks mee te maken. Ik heb ook een groot bord gezien, langs de A12 met de 125, zegt Karl. Uh, bij Poortenverrein. heeft er iets met rolluiken te maken. Of met Dakar, want daar doen die ook aan mee. Nee, nee, nee, nee, nee. Uh, een hele goede nog, een poging van de Renilde, onze vriendin uit Limburg, die zegt van... Ja, ik heb het gevonden. Het belang van Limburg bestaat 125 jaar. Het is nog iets anders.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 Crevel. Jouw Black Friday, maar dan beter? Bestel via collect op krevel.be en haal je elektro één uur later al af in de winkel van je keuze. Krevel, leef beter. VRT 1 en Radio 2 presenteren Night of the Proms in het Sportpaleis. Het jaarlijks hoogtepunt van klassiek en pop met dit jaar Toto. Anastasia. James Morrison. Maar ook Berre, Bart Peters en Clouseau.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 Deelbank. u bent goed omringd. Kom allemaal Lotte. Je kunt, Tanina. Het, het komt van binnen, maar begint van buiten. De. Kom allemaal Lotte. ...komt voort uit. Er, Lotte! Dat even! De. Je kunt, Tanina. Van. Kanina! we kunt, het! het begint bij alle Belgen. Samen zijn wij de kracht van Lotte, Nina, Bashir en al onze atleten. Together we are Team Belgium. Ook het laatste nieuws supportert mee. Goeiemorgen, Goeiemorgen, morgen. Peter van de Veren. VRT, Radio 2. Goeiemorgen. Oh, she's sweet but a psycho. A little bit psycho. At night she's screaming. I'm on my mind, on my mind. Oh, she's hot but a psycho. So left but she's right though. At night she's screaming. I'm on my mind, I'm my mind. She'll make you zover zet de radio maar even heel hard. We gaan meeluisteren of kijken in de app van Radio 2. En als het even kan, zet misschien ook even de televisie op op VRT 1. We gaan wat lichtjes overdrijven. We gaan een beetje geschiedenis schrijven. Het mag, hè. Want dat, wat, dat cijfer 125. Je hebt het overal gezien. Bij bekende mensen langs de weg in de Radio 2-studio. Een enorme 125 met een soort ja, regenboogkleurig ovaaltje er Sommigen dachten dat het verjaardag was. Ja, of een bepaald cijfer, 125 gram van iets, dat is ook binnengekomen. Iemand dacht dat het een soort holobiefestival was, omdat James Cook ze 125 had, met allemaal kleuren er rond. Of een gewicht, of dat je moest optellen, maar 1, 2, 5 is 8. Nee, dat was het niet. Je had het kunnen weten, als je over het sportpaleis van Antwerpen vloog onlangs, want daar zag je deze week ook die enorme 125, en daar stond iets onder, wat allemaal te maken... Met, ja, ik had gewoon even laten horen. Je hoort geluiden uit het sportpaleis van heel lang geleden. Luister en kijk even mee. Ja, um, je hoorde Koen en Chris Wouters van Clouzot. Goedemorgen, jongens. Goedemorgen, deze morgen. Hoe gaat het, Chris? Goed, goed, goed, goed. Ja, ja. en hoe gaat het, Koen? Excited. Ja, want ja. eindelijk mag het eruit. Je mag het zelf vertellen, Koen Wouters. Jawel. Nou, Volgend jaar bestaat Clouzot. 125 40 jaar. jaar. <laughs> we bestaan 40 jaar en dat gaan we heel het jaar vieren. Maar de grote apotheose volgt met ons 125ste sportpaleisconcert. Wauw. Weliswaar in december volgend jaar. Um, maar dus 125 is eigenlijk. Ja, ons zoveelste concert in het Sportpaleis. Het is meer dan acht, geleden, acht jaar geleden tegen ja. dat. Dus het is wel een dingetje voor ons. Uh, we hebben er lang op moeten wachten. En heel blij om nu te kunnen aankondigen. Clouseau gaat terug naar het Sportpaleis. Vrijdag 20 december 2024. Het is net iets meer dan 40 jaar naar het eerste concert in sint genesius rode Inderdaad. Ja, opnieuw een Sportpaleis-concert. Kaarten koop je vanaf volgende week donderdag 23 november om 10 uur. Wanneer was het de laatste keer, Chris? Weet je dat nog? Sportpaleis? Ja. Het was de. Um... Ja, de, de echte, de, de Clujo-show, ja. want we zijn intussen denk, nog een partij. in 2016, he? maar dat had nog een uitloper januari 2017 geloof. Klopt, 2017. Ja. Er is zelfs een jaar geweest dat jullie er 18 keer naar elkaar stonden. Ik ben er nog een beetje moe van. 18, ja. okay. <lacht> <Achttien>, dat is. <lacht> waanzin. Weet je nog wanneer dat was, Koen? Nee, geen flauw idee wanneer dat was. Maar ik weet wel. <lacht> 2007. 2007? Kijk, ja. En welke reeks was dat? Louzo 20. Ah ja. Wat ik nu raar vind, want jullie bestonden toch geen 20 jaar in 2007? Of... Ja, dat is een beetje... Wij zijn er zo van... <laughs> we, we hebben altijd op het verkeerde moment ons... beste dingen... Ja. Verkeerde moment gevierd. We ja. hebben onze eerste single uitgebracht in 87. Dus we hebben Cluzo 20 in 2007 en Cluzo 30 in 2017 gevierd. Ah, we waren eigenlijk van plan om Cluzo 40 pas in 2027 te vieren. Omdat we dat altijd koppelden aan de release van onze single. Tot een paar journalisten al vorig jaar tegen ons begonnen van ja, want in 2024 bestaan jullie 40 jaar. En we dachten, ah ja, dat is waar. Want we spelen al sinds 84. Pikken op verkeerde momenten. Ja. Story of your life, toch? Maar we hebben... <lacht> <lacht> Goed, ik vind, ik, vind zo, ik vind het zo fantastisch. Uh, ik, heb, ik heb het ook al een paar keer mogen zien, in het Sportpaleis. Dat is indrukwekkend. Ik zag net beelden van jou, Koen, aan het vliegen. Is er ooit iets misgegaan bij jullie? Ja, ja, ja er is veel misgegaan. <laughs> Wij zijn de... ooit eens uit de nok, uit het dak van het Sportpaleis gekomen, bovenste een boven stuk, en dan, dan waren we, zaten we in een... Um, in een soort van kous verhuld. Een grote kous waar we vijf meter boven de grond kwamen dan uit de kous. Zeg maar. En dan begonnen we dus te spelen. Ik meen dat het het liedje um, Wij met z'n twee was. Uh -huh. het, en dan, het avontuur, ja, inderdaad. Dan, sto dan stonden we um, op zo'n... Ja, op een klein platformje. een klein platformje, een, klein nee. een tussen ons en achter onze rug zo een, een, een steuntje. Ja. En dat ding zakte dus naar beneden. Maar op een bepaald moment blijft dat haken in die kous waar wij dus in zitten. <lacht> en dat, dat platformje trekt scheef, maar Chris is ondertussen dus aan het spelen. Ik ben Gitarken. En, en ja, dan trekt dat helemaal scheef, want we gingen niet meer. Echt naar beneden, maar wel opzij. En dat oh. schever op schever. Eigenlijk heel gevaarlijk, want je kon er dan ook nog uitvallen. Dat werd dan opgemerkt, want we kwamen niet uit de kous. Normaal gezien, zie je ons, normaal gezien moesten we. Ik tegen, zie jullie allemaal samen in die kous zitten. Nu heel bijzonder. Ja. Tegen, tegen, het refrein, tegen het refrein aan moesten we normaal gezien een touchdown hebben natuurlijk. Ja. Dus dan hebben ze ons terug naar omhoog getrokken. Nog eens geprobeerd om ons naar beneden te laten. Dat kwam meer in de kous. Terecht nog een keer naar omhoog. Terug naar beneden. We hebben uiteindelijk een volledige stroofrefrein het een gedaan, voor we echt tevoren oh. Dus we hebben toen heel lang... De mensen hebben ons niet gezien. Toen. Maar de mensen denken dat het er allemaal bij hoort uiteraard. Ja, natuurlijk wel. Maar zo'n dingen, ja, dat, dat gebeurt dus. Hè. 125e concert. Jullie gaan toch los naar de 130 ook volgend jaar, Chris? Oh, van mij mag dat. Maar ja, natuurlijk ja. wel. Ik wil hier naar de 150 gaan ook. <laughs> <Huh>? Pas op <laughs> wat, je, wat je wenst, natuurlijk. Ja. Maar we gaan het wordt wel mooi. Heb je al een naam eigenlijk voor, uh, voor dat concert? Ja, Clujon ja. 40. Oh. <laughs> ja. Nee, dat was een goede vergadering. Nee, er zijn ja, is... Een paar brainstorms zijn we afgegaan. Ja, maar je bestaat 40 jaar. We moeten niet gek doen als we een, nee. een rare naam geven. Dat is gewoon een perfecte naam, Clujon 40. Dat gaat ook, het, het concert gaat ook, dat gaat het zijn ook. Ja. We gaan Echt al onze hitspelen. Ah, dat wordt zo goed. 125 ste concert van Cluzo volgend jaar. We gaan dat vandaag erg goed vieren. Want, lieve luisteraar, jij kan Koen en Chris vandaag al ontmoeten. Ik vertel je straks even wat je daarvoor moet doen. Kijk, zie, uh, een liedje van jullie. Dat ja, nou is goed. Dat is goed. Van binnen. Altijd leuk, hè? Zo'n donderdag. <laughs> Goedemorgen. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste van het land? Schoon wordt overgewaardeerd. Enkel uiterlijk vertoon. Jij bent. Het zit van binnen, het zit van binnen, het zit van binnen, diep van binnen. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wat is er hier toch aan de hand? I'm mm -hmm. Let's sit from better. Let's it. It's it. Van Clouseau Ga je dat liedje spelen op 125e? Ah, dat zal nog niet zijn, zeker wel. <laughs> Tuurlijk wel, ons. Koen en Chris van Clouseau. 125ste concert van Clouseau in het Sportpaleis. Volgend jaar 24, nee, 20 december, vrijdagavond 2024. Martin Gobert, het laagdal. Je hebt nog een vraagje. Goedemorgen. Dag Martien. Wat ja, een geweldig nieuws, van u ja, Tuurlijk, hè? Echt kei tof. <laughs> ja, ik wil volgende week donderdag graag klaarzetten om 10 uur, maar ik ga me voorstellen dat er, dat er heel veel mensen gaan klaarzetten. Dus ik vraag me af hoeveel concerten gaan jullie doen? Oei. Martin, uh, laat ons beginnen bij het eerste, <lacht> en dan een keer zien uh, uh, uh, uh, ja, hoe dat iedereen reageert. Want iedereen vindt het zo evident en gaat ervan uit dat wij ongelooflijk veel maar wij, wij uh, ja, zijn daar toch iets voorzichtiger in. Ofzo. Jongens, dat, ik maak me er echt geen zorgen over. Dat. Dat nee, is er maar we maken ons ook geen in. zorgen. Maar, maar we maken ons geen zorgen, maar Martine, we, gaan, we gaan er zoveel spelen als nodig. Ja. Kijk, okay, dat gaan we super. proberen, toch? Dus als, als het niet lukt, dan, dan, dan komt er wel een volgende. Ja, zeker wel. Zet u klaar volgende week donderdag, Martin. Dan begint de kaart te verkopen. Fijne ochtend, hè? Oké, okay, dankjewel. Jullie ook. Er was Bye. nog iemand die zeer, zeer blij was. Want Margot van de Regio... Margot van de Regio... Vision Hasselt vandaag bij een superfan van Cluzot, Nathalie Vijge uit Hasselt. Margot, hoeveel keer is Nathalie intussen flauwgevallen? Uh, 37 keer. Nee, dat is, ja. beetje overdreven. dat is een beetje overdreven. De reactie was eigenlijk heel gelukkig, maar ook heel rustig, Nathalie, want je had echt wel al een zeer groot vermoeden. Hè? Zeer groot, dat mag je wel zeggen, ja. Als wij de vorm van het Sportpaleis zien en dan 125, we weten dat ze er 124 keren zijn geweest. Dus ja... Dat was heel snel duidelijk, hè. De puzzelstukjes vielen in elkaar. Jij volgt Clouseau al sinds 1989, uh, je bent echt ja. een diehard van. Er liggen hier op, tafel, uh, op de salontafel heel wat attributen, cd's, dvd's. Het allereerste plaatje van brandweer, zelfs gehandtekend uh, door uh, Koen en Chris. Ook een heel uh, coole foto van je slaapkamer van vroeger, vol met posters uh, van Clouseau. Hoeveel keer heb je ze al live gezien in totaal? Oh, ik ga mijn 100 niet toekomen, denk ik. Nee, echt? Nee, ik heb ze niet geteld. Ik weet dat sommige fans wel tellen, dat die zelfs aan 400 zitten en zo. Maar bij mij zal het iets van 100 zijn. Ja. Misschien wel 125 keer. Ja. Ga je dan soms ook me meermaals naar hetzelfde concert in het sportpaleis gaan kijken? Absoluut, ja, ja, zeker meestal twee keren. Ik ga altijd één keer met mijn mama. Dan gaan we zitten op het gemak, kijken wat er allemaal gebeurt. En dan van het moment dat ik dan weet van. Hmm, dat is een goed plaatsje voor te staan. Een dag erna ga ik met mijn vriendinnen dan terug. Okay. En dan, ja... Nou, dat is dus strategische tactiek achter. Uh, jij bent ook beheerder van de Facebookpagina Clouseau Fans onder elkaar. Dat is een hele grote fancommunity. Uh, daarin wordt van alles gepost over de band, ook over de data wanneer ze gaan optreden enzovoort. Je bent daar wekelijks wel een paar uur mee bezig. Waarom verdient Clouseau zoveel van jouw tijd? Wat doet die band met jou? Dat is een heel goede vraag. Hè. Dat, is, Kluso, dat is magie, denk ik. Dat zoiets, Die zijn er ooit gekomen en die zijn nooit weggegaan. Ik was 14 jaar, nu ben ik 48, dus dat is ja, meer dan uh, de helft van mijn leven. Hè. Dus dat is ja, wat is het juist? Wie weet het? Jambers heeft er vroeger al een reportage over gemaakt, maar het is ja... Clousomania. Clousomania. Ja, it's still alive. Ja, en het gaat nog uh, verder alive worden de komende jaren, denk ik, uh, met dat nieuw sportpaleis. Maar het gaat ook verder dan Koen en Chris alleen, hè, want ik ben hier al van, nog maar van zeven uur, en ik weet ondertussen al dat uh, percussionist Frank aan taxidermie doet, en dat uh, bassist Vincent een poes heeft van 21 jaar. Ja. Ja, dat is inderdaad zo. Ja, geleerde bandleden ook kennen op den duur. Hè, en via Instagram en zo volgt je aan, dus dat is wel tof. Ja, ja. Dus ik kan me voorstellen, jij gaat sowieso tickets bestellen. Ah ja, wanneer? wanneer? Volgende week donderdag. Maar Nathalie, er is iets wat jij nog niet weet, maar ik wel. Want ik heb hier een papier in mijn hand. Jij denkt dat dat mijn speakbriefje is, ah, ja. waar ik al mijn vragen op schrijf. Maar eigenlijk zit er al heel de tijd sinds zeven uur iets onder uw neus. Ik ga het u gewoon geven. Ah, ja. Vouw het papier maar open. Spannend moment. Wat staat erop? Joehoe, het eerste duo-ticket want de eerste. Zeg. Wow. Je bent de allereerste persoon die tickets wow. krijgt voor het 125e concert van Koen en Chris. Ik ook mijn 125e, hè? Ja, wie weet, jubileum. Ja, ja. Allee, tof, tof. Ja, ik zie toch een beetje een emotie. Brakeloos ook een beetje, hè? Dat ja. je het allereerste zegt, daar komt veel volgen. Ja, want daar juist was je al bezig. Je moet hier een, een groepsaankoop regelen met onze fanbase. Maar kijk, je hebt, je hebt er gewoon al twee. Wie ga je meenemen, Nathalie? Dat zal mijn mama heel waarschijnlijk zijn, anders gaat ze boos zijn. Hè? Oh. Dus, ja, ja. Kijk. Dat willen we niet, want Antje Jaloer is dan. Hè? Absoluut, maar kijk, het is, de ochtend van Nathalie is fantastisch goed gestart. Sowieso, een poes van 100, wat is het, 22 jaar, dat onthoud ik vooral. Oké, okay, lieve mensen, om het te vieren doen we nog bij Radio 2 iets plezant. We gaan vanmorgen op zoek naar 12 mensen, een half, die straks om 3 uur in de studio van Radio 2 naar Clouseau kunnen komen kijken en vragen mogen stellen. Koen en Chris gaan antwoorden, 125 seconden lang, op jouw vraag. Dus deel nu. Je vraag in de app van Radio 2 en kom ze straks live stellen hier bij Radio 2 aan Koen en Chris van de namiddag, zodat je vrij bent. En ze gaan ook een liedje spelen voor jou om dat 125e Sportpaleisconcert te vieren. Nu je vragen in de app van Radio 2 en straks misschien heel dicht bij Koen en Chris. Succes!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 En dat zijn deals waar je ja tegen zegt. Scoor nu al de eerste Black Friday deals in de app. Zoals alleen vandaag Samsung smartphones en tablets met tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Download nu de app van Bol en scoor alle Black Friday deals. Minimax. De compacte wateronthaarder die al je toestellen tegen kalk beschermt. Minimax. Minimax. Van je waterkranen tot je wasmachine. Minimax. Minimax. En je koffiemachine tot je douffecabine. Minimax. Minimax. Dat alles zonder elektriciteit. Wil je weten hoe het werkt? Ga naar minimax.be Stressless combineert Noord-Design en Innovatie om heel comfortabele getoetsbanken en stoelen te creëren. Nu biedt Stressless u 20% korting op een selectie thuis. Politici zijn er voor de gewone burger, maar die heeft zelf vaak buitengewone ideeën. Dankzij de gewone burger werd in Ierland bijvoorbeeld het homohuwelijk gelegaliseerd en ontwikkelde Schotland een ambitieus klimaatplan. Met de Rette Toekomst gaat de standaard op zoek naar jouw buitengewone oplossingen voor de grote uitdagingen waar we voor staan. In het rond mobiliteit en wonen, gezondheid en samenleven. Denk, discussieer en support ermee in de app van De Standaard en red de toekomst. De Standaard, de kritische massa. Goeie vragen voor Koen en Chris, deel ze zeker in de app van Radio 2. Dan zie jij ze deze namiddag al, om dat 125e concert te vieren. Elke dag, voor elk 28 uur via het nieuws. Charlotte Kroon. Goedemorgen. De provincies Oost- en West-Vlaanderen houden zich klaar voor meer water de komende uren. De Rode Duivels winnen hun oefeninterland tegen Servië met 1-0. En Clouseau bestaat 40 jaar en viert dat met een 125ste optreden in het Sportpaleis. In de Westhoek in de provincie West-Vlaanderen is het bang afwachten hoeveel het zal regenen vandaag. Want het kan overstromen op bepaalde plaatsen in Diksmuiden en Houthulst. En daar ben jij Peter de Kroebelen aan de Winterdijk. Ja, die Winterdijk moet je zien als een aangelegde ring hè, rond houthulst en merkem. Een gutsmatige over 7 kilometer lang, 5 meter hoog, maar het water staat ook 5 meter hoog. Dus bij regen is er een probleem, zegt burgemeester Jeroen van Dromme. We weten wat er de vorige keer gebeurd is. Dus het water is nog altijd niet weg, dus we houden rekening met heel wat straten die gaan onderstaan. Maar de grootste zorg zit natuurlijk in de mensen die binnen de Winterdijk wonen, want daar is die Winterdijk aan het overlopen. En dat zal waarschijnlijk vandaag leiden tot een paar huizen die onder water staan zien dus hoe het evolueert vandaag. Blijkbaar is er toch minder regen voorspeld dan eerder gezegd, maar de zandzakjes liggen hier wel rond de huizen en de mensen hier, veelal voeren, verlaten hun huizen natuurlijk liever niet. Dus het is hopen op weinig regen. Door de felle regen van de voorbije dagen en weken staat het waterpeil van heel wat rivieren en beken erg hoog. Het is nu vooral afwachten hoeveel regen er vandaag en ook de komende dagen zal vallen, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij. De waterlopen Staan in heel Vlaanderen nog zeer hoog, op sommige plaatsen zelfs nog buiten de oevers. Maar gelukkig zijn dat dan op plaatsen waar het minder kwaad kan, dat er geen huizen bedreigd zijn. Dus dat er vooral weilanden en akkers blank staan. Behalve dan voor West-Vlaanderen. De Antwerpse brandweer is met een team van elf in de overstroomde Westhoek in West-Vlaanderen. En dat team is opgericht na de overstroming in de provincie Luik en het is dus getraind op dit soort situaties, zegt Jasmin O. van de Antwerpse Brandweer.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 De douane kan vanaf eind deze week veel sneller verbrandingsovens gebruiken om drugs te vernietigen. Dat kan al drie uur na de aanvraag. Dat heeft Vlaams minister van Justitie en omgeving Demir beslist. De douane had gevraagd om dat snel te kunnen doen na een gewelddadige overval in de Antwerpse haven. Demir hoopt het probleem al een beetje op te lossen op die manier. Het probleem is dat de douane te weinig personeel heeft. Maar ja, dat is een probleem op federaal niveau. Dat kan ik niet oplossen. Vandaar dat we hebben gekeken, oké, okay, hoe kunnen we snel schakelen? Want het is natuurlijk wel belangrijk, als je de drugs in beslag neemt, dat dat op een hele snelle manier naar een verbrandingsoven kan gaan. En ik hoop dat we daarmee ook een deel van het probleem kunnen oplossen. En er wordt ook getest of de cocaïne binnen de twee uur na de inbeslagname chemisch onbruikbaar kan gemaakt worden, waardoor het helemaal oninteressant wordt voor criminelen. De Rode Duivels hebben in Leuven hun vriendschappelijke oefenwedstrijd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 En Clouseau gaat volgend jaar weer optreden in het Sportpaleis. Koen en Chris Wouters vieren dan dat hun groep 40 jaar bestaat. En dat hebben ze hier net verteld bij Goedemorgen Morgen op Radio 2. We bestaan 40 jaar en dat gaan we heel het jaar vieren. Maar de grote apotheose volgt met ons 125ste Sportpaleisconcert. Weliswaar in december volgend jaar. Het is meer dan acht jaar geleden tegen dat. Ja. Dus het is wel een dingetje voor ons. We hebben er lang op moeten wachten... En heel blij om nu te kunnen aankondigen. Kluso gaat terug naar het Sportpaleis. En wil je erbij zijn? De ticketverkoop start donderdag om 10 uur. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In Casterlee zien ze dat de hermeandering van de kleine neten werkt. Dat ze het opnieuw laten kronkelen van de rivier, waardoor ze binnen haar oevers blijft ondanks hevige regen. En dan zijn er ook geen overstromingen meer. En het gaat goed met de boommarter. Een zeldzaam klein roofdier dat in opmars is in onze provincie. Vooral rond Kalmthout is er een robuuste populatie, natuurpunt. Fris en droge start na de middag opnieuw regen bij 8 graden. Meer lees je in de app van 14 nieuws. De problemen op de weg op dit moment. Vertel eens. Ja, die zijn er. Hè? Op de no. E17 van Gent naar Frankrijk bijvoorbeeld. Daar verlies je nu drie kwartier tussen Deerlijk en het parkeerterrein in Marken. Dat komt door een ongeval. En door omrijders gaat het ook nog eens moeizaam op de buitenring rond Kortrijk tot in Harelbeke. Naar Antwerpen dan drie kwartier extra vanaf Massenhoven. Een kwartier van Boom tot Wilrijk op de A12. En twintig minuten vanaf Haasdonk en vanaf Sint-Job naar Antwerpen. Een half uur aanschuiven op de Antwerpsring naar Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel... Naar Nederland 10 minuten bij, van Deurne tot Antwerpen-Noord. Ook 10 minuten aanschuiven op de A12 naar Bergen-op-Zoom... tussen Antwerpen-Noord en Leugenberg. Naar Brussel 10 minuten bij, op D40 in Aflichem. Dat komt door een ongeval op de linkerijstrook. Verder verlies een half uur vanaf Mechelen-Zuid. Ook tussen Bekkenvoort en Holsbeek. Nog 20 minuten vanaf Heverlee en 15 vanaf jezus Eik. Op de binnenring rond Brussel een kwartier bij, van Iteren tot Halle. Verder op drie kwartier tussen Grootbeigaarden en Machelen, Een half uur ook op de buitenring van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 Ja, nog altijd bij ons hoor Koen Wouters van Klusoe en zo meteen ook nog de Mick Jagger van, uh, van Vlaanderen. Chris Wouters, die komt er zo meteen ook nog aan. Ze hebben een heel duidelijk gedacht over iets. Zeer benieuwd, dat hoor je na Blue and All Rise. Goedemorgen. Ja, goed.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 <tiegelen> echt waar Geeft die mensen de camera en hij begint erin te kijken Het is heerlijk Koen Wouter aan het dansen maar Excusez -e Ja, want het mag, het mag, het is jouw Ik ben blij, ik ben echt blij, blij deze morgen Blij hey moeten hey, hey. Goeiemorgen morgen, je donderdag begint. 16 november vandaag, de dag dat je hoort op Radio 2, dat het eindelijk duidelijk is, het getal 125, goed nieuws, het is de schuld van Clouseau, ze we gaan weer naar het Sportpaleis in Antwerpen, voor de 125ste keer volgend jaar, vrijdag 20 december 2024, kaarten, volgende week donderdag vanaf 10 uur, en blijft sowieso niet bij die 125 jongens, toch, weten nu al. Het is alleszins de meest gestelde vraag van de voorbije jaren. Wanneer gaan jullie terug eens in het Sportpaleis spelen? Waarom hebben jullie zo lang gewacht eigenlijk, Chris? Ja, wel, wij hadden, eh, ik denk, elf reeks achter elkaar gedaan, initieel. En dat was al wat is het gevoel dat we alle hoekjes en kantjes van het Sportpaleis al gezien hadden. En veel dingen gedaan. En we moesten er even van weg. Mhm. Mm en zo is het gebeurd. Dan kwam er ook een keer een corona en zo voor een paar jaar, tussen. Ja. En, en vorige tweet is het 2024. En alleen zagen we dat aan de einde. En toen bestonden we 40 jaar. En toen rijpte het plan van laten we dan die verjaardag daar vieren. Tegen dan is het ook acht jaar geleden. Dat is, ja, ik vind echt een, een goed moment zo. Zeer veel fans ja. die op dit moment al vragen aan het delen zijn in de app van Radio 2. Dat is wel straks. Want op die manier kun je deze namiddag komen kijken naar Koen en Chris en kan je vragen stellen. Maar Henk de Kuiper uit Leden. Goedemorgen, Henk. Ja, goedemorgen. Je bent treinbegeleider in Brussel-Zuid. Maar je hebt iets meegemaakt met Koen, vertel eens. In de tijd was ik treinbegeleider in Brussel-Zuid. dus En wij bedienden de trein van Nijvel naar Antwerpen, de stoptrein. En ik heb tot eenmaal toe. Koen een ticketje moeten schrijven, hé, omdat Koen te laat was. En normaal is in, in Sint-Genesius-Jode: had je een loket en moest je een ticketje hebben voordat je op de trein stapte. Want op de trein kwam er dus een toeslag bij. Maar ik heb dat voor Koen twee maal door de vingers gezien, omdat hij reeds een bekende Vlaming was. Hé. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. TV-korting. En zo komt hij er altijd mee weg. Hè? Dat is onwaarschijnlijk. Ja. Hey. Kom aan, geef hem een boete ja. in plaats. <hast> <hast> zal ze laat hij zich toch nog betalen aan de NMBS. Ja, ja. kijk, zo zie je. Hey. Bekende Vlamingen, af en toe hebben we voordelen. Kijk, bij deze. <hast> ja. Koen, uh, Henk tenminste, dankjewel voor de mooie anekdote. Fijne ochtend, man. Ja, hallo. Mijn gedacht. En dat je ook gewoon met de trein reed. Vond ik ook nog mooi. Maar ik ben me echt nu aan het bedenken: maar wanneer moet dit dan gebeuren? Ik kan het nee. uiteraard niet heren. Ik nam de trein toen ik naar school ging in Brussel, maar ik was absoluut niet bekend. Dus ik had ook geen brief. <lacht> Henk Ortig of zo. Henk kende jou. Ik dus kende goed. mij, ja, duidelijk wel. Maar vooral, jullie zijn superpopulair. Uh, jullie mogen ook even een uh, licht onpopulaire mening geven. Wat is jullie gedacht? Mijn gedachte is dat het heel spijtig is dat Kim hier niet is. Ik wil bij deze heel veel groeten doen en veel beterschappen. Hallo. Kim. Maar er is een andere gedachte. Ja. Vertel, ja. moet, ik het, moet ik het bordje al tonen? Je mag het voorlezen en tonen al, ja. Jij mag het lezen. <lacht> Lees het zelf even voor. <lacht> Ja, wel, we kregen de vraag, is er bij jullie misschien een, een song die jullie onderschat vinden? Dus wij hebben daar eens over uh, vergaderd, gedurende een paar uur. En we tot de conclusie gekomen dat de meest onderschatte Clouseau-song, voor ons dan tenminste, het nummer Vliegtuig is. Dat is de meest ja. onderschatte song. Dat is het gedachte van morgen. Oké, okay, ik gooi het even in de groep. Uh, wat is volgens jou het meest onderschatte liedje van Clouseau? Waarom is Vliegtuig zo onderschat, Koen? Ja, dat... Nee. We vinden dat een fantastisch nummer. Dat is een, heeft een aparte opbouw. Mooi verhaal, een goede refrein, uh, Dat gaat van heel laag naar heel hoog. Dat heeft eigenlijk alles in zich. En toch op een of andere manier. We hebben ook goede promo voor gedaan. Dat is toch geen niet niet geworden. We nee. dachten echt van, dat gaat er niet worden. En dus dat is naar ons gevoel zo wat onderschat. Misschien omdat het zo atypisch was. Ik weet ook, dit is heel hoog, hè. Ja, ja, ook. Ja, volgens mij zit er iemand onderaan iets samen te persen, waardoor jij echt werkelijk de bovenste noten tikt. Dat is helemaal correct. We gaan het nog eens spelen, maar kijk, jouw mening is welkom in de app van Radio 2. Vliegtuig is het meest onderschatte liedje van Cluzo. Misschien zijn er nog andere. Het begon ook een beetje traag. En vooral, ja, mensen kunnen niet op dansen, hè. misschien was het dat. Ja, maar je kunt er wel op dansen. Ja. Ja. Ah ja, dat is weer een ding tegenwoordig. Just. We gaan het wel spelen, want het is inderdaad een hele mooie song. Het is een mooi verhaal ook, hè? Luister goed. Ik kijk naar de lucht en zie je gaan Het vliegtuig verdwijnt in zilveren wolken Naar je nieuwe thuis En je zijn me, in mijn hart blijf ik dichtbij je maar een bang gevoel beklijft me nu je met hem de hemels doorkruist. Jij bent van hier en hij vandaag. Jij woont altijd de wereld rondreizen, laat vooral geen traan. Ik ben niet er is vast veel moois te zien daar. Jouw geluk is mij zo dierbaar Dat ik poog om dit plan om te slaan Wij waren vrienden zonder meer Maar nu krijg ik spijt van alle woorden Die ik jou nooit zei En ik weet wel Zelfs intens verdriet geneest wel Maar mijn liefde is geen zeepbel Die uiteenspat pad zodra je verdwijnt Ik had nooit de moed ervoor te gaan Was bang om je helemaal te verliezen Maar nu voel ik spijt Het is niet eerlijk, want ons afscheid nog meer stuk, liefde is toch onontbeelde. Ik het wel of toch maar niet. Kom ik je nieuwe leven verstoren, doe ik hem dat aan. Hij verwacht niet. Nee, dit wordt zijn beste dag niet. Maar mijn liefde, nee, die wacht niet. Er is veel zegt Jossien eh, Onders uit Oostende zegt van ja, ken dat liedje niet gat in onze cultuur. Ja, heel, heel mooi. Hè? Uh, nog iemand die zegt, Benny van Krieking is nog het tankstation van Sventibolt gepasseerd. Ook nog goede herinneringen eraan natuurlijk. En er zijn heel veel mensen die een liedje doorsturen dat ik totaal niet kende en dat heet Kamerplant. Wat was Kamerplant, Koen? Dat ken ik ook niet. Kijk, ja. <laughs> ja, Ik is uw tekst niet aan het van Vliegtuig. Ook al die. Ja. Kamerplant ken ik ook niet. Jij, Chris, wat was Kamerplant? Kamerplant was een, een liedje van Gordon <laughs> Campbell, de man die alleen met jou heeft geschreven. Oké. Okay. Ja, en en dat is dan vertaald, ik denk, door de, de, of een tekst opgemaakt door de zus van Bob, denk ik, in de tijd van ja? Bob Savenberg. Mm -hmm. En um, ja, dat was een beetje een, laten we zeggen, niet ons favoriet nummer uh, qua teksten op ons eerste album. Toch eens luisteren. <middels> Nou ja, dat was het eigenlijk. Het was een goede song, een toffe song. Heel Want dan die een tekst, uh, um, ja... Uh, wat wist nu weer, het, het is zo zuur vraag... ik heb mijn werk gedaan, ik heb nog geen zin om al naar huis te gaan, daar is het leeg een soort van niemandsland, er wacht op mij alleen een kamerplaat <lacht> en Koe ik de ha goeie. Haten die song zong en onze platenbaas, en Hans Kusters, die zei ja maar, okay, maar laten we toch eens proberen gewoon om hem een keer in te zingen, voor een keer te proberen en de koe gaat achter de microfoon staan in de studio en echt met, met hangende schouders zingt hij die, die song uh, en we, we komen tot de conclusie dat dat het niet is zet in Hans dat toch wel niet op het album zeker Kijk, maar ja. de rest is geschiedenis, jongens. 125 e concert in het Sportpaleis, dat is de belangrijke. Volgend jaar, vrijdag 20 december. Uh, er komt nog een verhaal binnen, moeten we het straks even over hebben. Heeft te maken, uh, ja, het is een beetje een negatief verhaal over jou. Het is niet goed voor jou hier maken. Dan ben ik weg, jongens. Uh, maar we moeten het toch vertellen zo meteen. Wifi, hoe veilig is dat eigenlijk? Een online shopper? In de cloud, wat is dat nu? Het internet heeft veel wegen en omwegen. Misschien kan je dus wel een digigids gebruiken.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 De grootste ABBA-show ter wereld komt in december naar Brussel. Money, money, money. Een grandioos symfonisch popconcert met 60 muzikanten op het podium. En Mike Watson, de originele bassist van ABBA. Arrival from Sweden, the music of ABBA. Op woensdag 27 december in de ING Arena in Brussel. Tickets en info via mbpresents.be. Samen met Radio 2. Bert heeft er zijn buik van vol.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 Fleetwood Mac, 125 e Sportpaleisconcert, is volgend jaar op vrijdag 20 december 2024. Goedemorgen, morgen. Koen en Chris van Clouseau nog altijd bij ons. Vliegtuig vonden jullie het meest onderschatte liedje van Clouseau. Ga je het dan ook spelen volgend jaar op, uh, ja, tijdens Sportpaleisconcerten? Dat weten we nog niet. Ja, want het is geen hit geweest, zegt Koen net. Ja, toch niet zo'n grote als we gehoopt hadden maar nee, we hebben nog totaal geen idee van de setlijst. Natuurlijk kan, kan jij en ik denk iedereen zo zeker tien songs uh, opschrijven die we zeker gaan spelen, namelijk al onze, al onze grote hits Zeker spelen. Zo'n ja, zo vliegtuig, ja dat, is, dat is misschien een die we kunnen overwegen. Ik zou hem spelen. En dan ook een vliegtuig laten binnenkomen in de sport. <lacht> ah, hey, ik zie emotionele mogelijk. mogelijkheden. Ik kan het speciaal doen voor Bert Hermans uit Aansdag. Bert, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom vind jij vliegtuig het beste nummer van Clujo? Ja, Wel Peter, ik heb het nummer het, de eerste maal al gehoord toen ik aan het revalideren was in onze woonkamer in een ziekenhuisbed na een operatie. Mm -hmm. En sindsdien, het, de, de tekst is gewoon, uh, well, het is gewoon mijn favoriete nummer. Want Kijk. ik denk ook, ik weet niet zeker dat ik een keer gehoord heb als het nummer gedaan is dat hij echt een vliegtuig hoogt, denk ik. Wat zeg je? Of is dat niet zo? Ah, wel, dus ik denk dat, dat ik een keer een versie gehoord heb als het nummer stopt, dat je, dat je dan een vliegtuig precies hoort opstijgen. Wauw, dat oh. zou wel heel straf zijn. <laughs> het is op de demootje dat ik in had gemaakt met Stefan Fernandez, met wie ik het nummer samen ja. geschreven heb, Zaliger. Op het demootje lieten wij helemaal aan de tent een vliegtuig landen. Maar ja, dat, dan, dat ik heb ik, denk... ik een keer gehoord. En hoe kan jij dat gehoord hebben? Dat is ongelooflijk. Dat is ik toch heb dat een keer ergens gehoord, mm. maar, want als ik het nummer hoor, want ik heb het natuurlijk op een stick in mijn auto het nummer, maar als ik het nummer hoor op de radio, luister ik altijd heel aandachtig. Of dat ik op het einde toch niet het vliegtuig echt uh, hoor landen. Of, of je woont in de buurt van Zaventem. Kan... <lacht> nee, nee, ik woon in ik kom niet Aal. Dankjewel Bert. Volgend jaar is dat 125 ste concert van Cluzo. Uh, Walter Meus die deelt ook nog iets uit Dessel. Koen heb als politieagent begin jaren 80 Koen en Chris en Bob tijdens hun drugscontrole en de grensovergangs in Poppel gecontroleerd toen ze uit Nederland kwamen. De controle was negatief. Loaded. Gelukkig, Loaded. maar gelukkig. Ja, er is vast een reden waarom de Bob niet meer drumt bij jullie. Maar dat is een ander verhaal natuurlijk, uiteraard. Zeg, jongen, komt er ook nieuwe muziek van Clouseau dan? Uh, ik hoop het wel. Maar niet volgend jaar, als je dat bedoelt. Nee. nee. Nee, volgend jaar is het feestjaar voor Clouseau 40. Dan gaan we alleen maar achterom kijken. Dus we gaan geen, geen nieuwe songs opnemen. Nee. En de, ja, de, dingen, de Rolling Stones zijn ook nog bezig. Mick Jagger is intussen 80. Dat is ook ja, nog eens 40 jaar erbij, hè. Makkelijk Sowieso Goed, de, ja, we weten natuurlijk nog niet welke songs er willen gespeeld worden Maar de vragen die mag je blijven delen in de app van Radio 2 Want straks zijn jullie hier opnieuw Ja, ja ergens rond half vier of zo Dan gaan jullie liedjes spelen Goed. En antwoorden op alle vragen van Inderdaad. twaalf en half luisteraars Heel bijzonder Veel succes volgend jaar, hè, jongens Wie gaat die een halve luisteraar zijn, Peter? Ja, ik weet het ook nog niet Een babytje bijvoorbeeld ah. Ah. Ja, ja Yeah. Zo staan hier nog altijd. Maar ze mogen blijven staan, want het is leuk. Zometeen het nieuws uit je buurt. Het is al twee over half negen. Eerst Charlotte Vandaag wordt er opnieuw veel regen verwacht. En vooral in de provincies West en Oost-Vlaanderen is er schrik voor overstromingen. Daar is ook het provinciaal rampenplan afgekondigd. En in beslag genomen, drugs zullen nog de dag zelf kunnen vernietigd worden in een verbrandingsoven. Vlaams minister Demir regelde dat op vraag van de douane na een gewelddadige overval op drugstransporten in de Antwerpse haven. Dit is het Nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Dennis van den Buis. De douaniers in de Antwerpse haven reageren opgelucht op dat feit dat ze onderschepte drugs sneller kunnen vernietigen. Dat horen we bij de Christelijke Vakbond. Zoals Charlotte vertelde, minister Demier belooft dat cocaïne nu binnen de drie uur na ontdekking verbrand kan worden. En de douaniers vroegen hier al langer om, want ze waren bang voor overvallen van drugsbendes op hun loodsen als daar cocaïne te lang in opgeslagen bleef. Dit is een eerste goede stap, zegt Johan van de Christelijke Vakbond. Het is zeker een opluchting. Het is een stap in de goede richting, maar ik denk dat er nog heel veel zaken nodig zijn om de veiligheid te kunnen garanderen. Die drugs moeten ook nog ter plaatse geraken. We vragen ook dat er blijvend inzet is van de federale politie. Die is er momenteel wel. Maar we vragen dat er blijvend wordt ingezet zodat de veiligheid van de mensen kan gearandeerd worden tijdens het transport naar de verbrandingszones. Naar het wassende water in de Westhoek, want de Antwerpse brandweer is daar met een team van elf mensen naartoe getrokken. Het zijn gespecialiseerde brandweerlieden die mensen op en over water zullen evacueren. Dat team is opgericht na de overstromingen een paar zomers terug in de provincie Luik en is dus getraind op dit soort situaties, zegt Jasmin O. van de brandweer in Antwerpen. We hebben heel wat gespecialiseerd materiaal mee. De collega's die ter plaatse zijn, zijn ook opgeleid om zo'n moeilijke evacuaties uit te voeren. En ja, we zijn wel fier dat we de collega's van Wistuk daar een beetje kunnen helpen,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 In Zandhoven is de politie op zoek naar een dievenbende die in amper tien minuten tijd heeft geprobeerd om drie kassas te stelen op drie verschillende plekken. En dat is nog nooit gebeurd, zegt de lokale politie. In een mum van tijd wilden de dieven, en het was een bende, hun slag slaan in de bib, in een koffiezaak en in een bloemenwinkel. Enkel in de bibliotheek konden ze geld meenemen. Telkens enseneerde de dieven een ruzie om verwarring te zaaien, zegt Elskusters van politiezone Zara. Op de drie locaties is telkens... Een koppel binnengewandeld. Telkens is de vrouw beginnen een te maken en op heeft op die manier de personen afgeleid, terwijl dat de man wegglipte en probeerde richting de kassa te gaan of de portefeuille die er lag. En in de twee handelzaken hebben de uitbaters het op tijd gemerkt en de personen kunnen buiten jagen, maar de bibliotheek is eigenlijk de effectieve diefstal pas later vastgesteld. Dankzij onderzoek van camerabeelden is gebleken dat het om vier verdachten in totaal zou gaan. Ze zijn geïdentificeerd en staan geseind. We beginnen droog, maar bewolkt aan de dag. In de namiddag verwachten we een periode van regen. Het wordt frisser dan de afgelopen dagen bij 8 graden. Vannacht nog frisser, 4 graden. En morgen beginnen we met buien en zware bewolking. En dan wordt het later droog bij 9 graden. Al het nieuws uit je buurt, één adres. Dat is de app van VRT Nieuws. Het is donderdag. Uh, bijna 300 kilometer file, Mona, Waar staan we stil? Op de E17 van Gent naar Frankrijk verlies je nu drie kwartier tussen Deerlijk en het parkeerterrein in Marken. Dat komt door een ongeval. Door omrijders gaat het ook extra moeizaam op de buitenring rond Kortrijk tot net voorbij Kurne. Dan wat trager rijden tot uh, naar Antwerpen. Tot drie kwartier vanaf Massenhoven. Langzaam rijden bij Rums. Ook een kwartier bij op de A12 van Boom tot Wilrijk. En nog een half uur vanaf Haastonk. Een half uur aanschuiven doe je ook op de Antwerpse ring naar Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Brussel op de E40, tussen Aalst en Aflichem, 20 minuten bij door een ongeval op de linkerrijstrook, 25 minuten vanaf Mechelen-Zuid, hetzelfde tussen Bekkenvoort en Holzbeek, 20 minuten extra vanaf Bertum en hetzelfde vanaf Jezus Eik. Dan gaat het een kwartier trager op de binnenring rond Brussel, van Iteren tot Halle verder op 50 minuten extra bijrekenen tussen Grootbijgaarden en Tervuren. Je verliest een half uur op de buitenring, van Waterloo tot Groenendaal, dan een kwartier langzamer rijden van Huizingen tot Waterloo. In Brussel gaat het extra moeizaam vandaag op alle invalswegen. Naar de stad of naar het centrum van Brussel, hou daar rekening mee. En dan vertraag je nog naar Gent tot 10 minuten in Lokeren door een ongeval. En op de E40 20 minuten van Aalt tot Wetteren. Ketnet Junior brengt de wonderwereld van TikTok tot bij jou. Hey, TikTok! Stimuleer je peuter om kleuren, vormen en woorden te ontdekken met de TikTok-boekjes. De boekjes van Tic Tac, het ideale cadeau. Nu overal verkrijgbaar. Wie wil jij als je in pannen valt? Ah, mijn maatje kent alles van auto's. Ik kan nu niet komen, maar volgens mij is dat de carburateur. Ja, of de schouderkulaas natuurlijk. Bel bij Pech, liever Touring. Er staan 200 wegenwachters klaar om je 24 uur op 24 te helpen. Touring, ga gerust op weg. Thuis ben ik Junto. Nu Black Friday bij Junto. Geniet van kortingen tot min 50% op meubelen. In onze showrooms en op Junto.be Clouseau keert in 2024 terug naar het Sportpaleis voor de 125ste keer. Op 20 december vieren Koen en Chris 40 jaar Clouseau tijdens een ongezien feest boordevol hits. MUZIEK zo 40 op 20 december 2024 in het Sportpaleis. Tickets vanaf donderdag 23 november 10 uur via greenhousetalent.com. Samen met het laatste nieuws en Radio 2. Radio 2. Goedemorgen, morgen. Van Will Lewis en de nieuws. Het is 18 voor 9. Ja, heel veel nieuws vanmorgen. Uh, veel watergedoe. In Diksmuiden zijn ze bang aan het wachten, zie ik. Maar er is ook goed nieuws. Clouseau, die gaan 125e concert doen in het Sportpaleis volgend jaar. Dan kun je wel een beetje de kerstfeer voelen. En gisteren hoorde je en zag je hier bij Goedemorgenmorgen dat ze een enorme kerstboom in Lier gekapt hebben in de tuin van Jozef en Maria. Wat vond ik zo mooi. Ja, het kon niet beter. Hè. Ja, Er zijn wel een paar dingen misgegaan, blijkbaar. Want, maar het voordeel is, ja. die zijn nu wel op de Grote markt in Brussel aan het zetten voor winterpret, het grote winterfeest daar. Luister en kijk nu even mee in de app van Radio 2 of live op VRT1, want daar staat... Pierre de Mesmaker, die werkt voor de Arbo, Inter-Arbo boomkwekerij. Gisteren heeft hij de boom uit de grond gehaald in Lieren, uit de tuin van Maria en Jozef. Goedemorgen, Pierre. Goedemorgen. Ja, de, is, hoe is het met de oprit van, uh, van Maria en Jozef? De oprit is helemaal naar de gocht. Ja, wat? We moeten een compleet nieuwe oprit maken, want de grond daaronder was helemaal niet draagkrachtig en de kraan is los de doorheen gegaan. Sporen van 40 centimeter diep door die nattigheid. Maar ja, het wordt wel geregeld. Het wordt geregeld. Tuurlijk wel, het is voor de goede zaak natuurlijk. Maar ja, beschrijf eens, beschrijf eens nu die boom. Hoe groot is die precies? Hoe ziet die eruit? Ja, de boom is tussen de 20 en 22 meter, weegt ongeveer een 7-8 ton. Uh, die heeft een diameter van ja, 8 tot 10 meter nu dat hij op de grote markt staat. Tijdens het transport deze nacht is perfect goed gelopen onder pilootwagen en politiebegeleiding, is ja. niet tot in Brussel geraakt. Er waren geen onoverkomelijke moeilijkheden. dus de depanagediensten hebben gezorgd dat de weg vrij was, de wagens die mis stonden die zijn weggepakeld. Oh de boom is dan toch in 1-1 rit tot op de Grote Markt gekomen. We hebben hem recht gezet en bij het plaatsen hebben we gezien dat er toch een paar twijgen onder het gewicht van de boom op de vrachtwagen te begeven hebben. Die twijgen blijven bij de boom. En die worden vandaag en morgen hersteld, zolang de boom in mooie condities al te zien zijn de volgende weken, eigenlijk. Ik zag, het ziet er heel feeriek uit allemaal. Uh, gelukkig daar geen problemen gehad met de regen, hoop ik, voor de rest. Oh, dank u, dank u, God, dat hem ons gisteren bijgestaan heeft en vandaag ook met dat weer. Dat is misschien dankzij Jozef en Maria, als u niet dat... gelooft. Misschien blijven we toch nog iets van overheid. Toch wel, ja. ja en wat gaan ze ja. daar nu eindelijk in hangen? Uh, is dat met kerstballen of hoe gaat dat? Nee, dit de, jaar is eigenlijk een heel speciale uh, decoratie, want de decoratie wordt aangeboden door uh, Canada. Huh? Dus dat is heel, spe heel speciaal. Ik vraag even de die bij, de staat er net bij mij. Ja? Dan kun je direct daar iets over detail. Top. De Nederland is is niet 100%, maar hij gaat zich wel expliceren. Dat van mij ook niet. Nee, oké, okay, geef maar even door. Een klein beetje info over de decoratie van de kerst. Ja. <laughs> ja, goeiemorgen. Dank meneer, of mevrouw, het is meneer waarschijnlijk. Ja, met Peter van de Radio. Ik vroeg mij af, wat gaat er in de kerstboom gehangen worden? Dus in de kerstboom, ja, blijkbaar is ja. het thema Canada. En wat gaan ze daar precies in hangen? Ah, het is de thema van de autochtone uh, van de Canada. Mm -hmm. uh, het is de decoratie. Uh, kom morgen in Brussel. En uh, we gaan uh, zetten uh, in de kerstboom uh, zaterdag en zondag. Oké, okay. en is dat met een grote piek? Een grote piek, ja. Hun piek. dat is dat in Frankrijk. Ah, ja, ja, Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ze zullen moeten komen kijken, geen probleem. <laughs> Dankjewel voor de uitgebreide informatie. Um, de kerstboom dus uit Lier staat recht, helemaal recht, in Brussel op de Grote Markt. Ga er naar kijken. Als je beelden erbij wil, volg onze Instagram, Goedemorgenmorgen. En vanmiddag hoor je vast nog meer op Radio 2 in Vlaams-Brabant. Dankjewel daar. Nou, oh, was een kerstboom. Toch een beetje sfeer, hè? Ja, zalig. Ja. Maar dat krijg je niet in je en man, zo'n ding? Nee, dat is veel te, dat is te groot. Goedemorgen, dit is Bruno Mars. Is ook een beetje een kerstboom van een kerel. 14 voor 9, goedemorgen, welkom bij ons. Oh, her eyes, her eyes Make the stars look like they're not shining Her hair, her hair Falls perfectly without her trying She's so beautiful And I tell her every day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 Is Kenya Grace staat op 13 in de Radio 2 Top 30. Dans lekker weg, strangers en uh, lekker weg dansen doet zo meteen Kim De Brie. Maar ja, Kim De Brie is altijd goed want die. Die weet welke laptop op smartphone je het beste koopt. Je kan haar trouwens al zien op 41. 1 is al druk aan het voorbereiden, zo, met de micro en met die paarse trui. Die heeft er niks mee te maken. Uh, maar dus, dat hoor je allemaal vanaf 9 uur. Ze maakt jou deze week digitaal nog sterker. Want het is op DigiTour door Vlaanderen. Vandaag zit ze in Eclou, Eeklo, Meetjesland. En gewoon gezellig op Radio 2. Dus vanaf 9 uur. Je vragen gooi ze in de app van Radio 2. Hoe klaar ben je, Kim? Helemaal, Peter. Had je oh. iets anders verwacht? Zeg, je je zit dan met een man. Ik kan dansen. Ik heb uh, Ronan Keating voor jou. Oh, is goed. Is goed. Kan perfect. Ik zie jou niet Al rechtstaan. Voor meegen. Allee, ja. kom. Het is goed. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word. You can light up the dark.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 People talk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 MIAS 2023 nice. De grootste muziek-awardshow van het land Op woensdag 24 januari Live in het Sportpaleis in Antwerpen Waarom wat, moesten we er niet naar een familiefiesten? Wil jij er ook bij zijn? Ah, dan gaan we daar vieren, hè Bestel nieuwe tickets op mias.be Een je uit met het hele gezin Meubelen kiezen voor een nieuw begin Jongheren Heren heeft alles voor je interieur Never jongheren.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 Zo bijzonder. En hoe zorgen ze voor extra verbinding tussen de inwoners? Ontdek het volgende week in Radio 2 Middag. Dinsdag live vanuit Borkhoven en woensdag vanuit Achterbroek. Samen met de provincie Antwerpen. Meubelen, heren. Je bent er helemaal thuis. Laptop, computer, gsm, smartphone. Zoveel keuze. Wat koop je nu best als je digitaal helemaal mee wil zijn? Ik zoek het voor je uit hier in Eeklo. I'll so.